Zit niet zo te kijken, ik weet wat u wil zeggen. Waarom koos die sukkel juist voor haar? Dat is een eerste indruk, ja ja, een foute eerste indruk. Ah? Als u meer wist over haar, had u niet uw oordeel klaar. Kijk eens naar haar zoals ik kijk, kijk naar haar charme en stijl. Kijk eens naar haar zoals ik kijk, en u gaat vast voor de bijl. Nou ik wel, maar als we samen op straat zijn, dan wordt ze bespuwd en bespoot. Ach kijk eens naar haar zoals ik kijk, maak onze droom niet kapot. Zij heeft zoveel talenten, die ik zo vurig bemin. Ze leest en ze speelt mooi piano, houdt niet van roken of gin. Nou, ik wel, maar als we samen gaan dansen, dan jauwen de mensen ons uit. Ach, kijk eens naar haar zoals ik kijk, kruipen ze een keer in haar huis. Zij is mijn enige bruid mijn dames en heren, mesdames en messieurs, ladies en gentlemen Kan liefde een misdaad zijn? Kunnen wij kiezen waarheen het hart ons voert? Wij vragen maar één ding Een beetje verständnis, een beetje begrip kan de wereld niet gewoon leven, onleven, lassen? Leven en laten leven. Ja, ik begrijp je probleem wel. <lacht> Lachen, mijn liefde, desnoods. Maar kijk eens naar haar, zoals ik. Kijk. Dan lijkt ze toch echt niet zo joods.